Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Na een weekend vol gedoe op het spoor moet het morgen klaar zijn. ProRail zegt dat alle treinen in Midden-Nederland morgen vroeg weer volgens de dienstregeling rijden. Gisteren reden er geen treinen vanwege een personeelstekort. En vandaag vallen er ook lijnen uit omdat er werkzaamheden zijn. Tussen Utrecht en Arnhem wordt een gebroken spoor gerepareerd. Vanaf 5 uur zouden er weer treinen moeten rijden op alle trajecten. Het is druk bij de vaccinatielocaties in Oostenrijk. Binnenkort gaat in het land de 2G-regel in. Dat betekent dat je alleen nog maar naar bijvoorbeeld het restaurant, het theater of de kapper kan als je gevaccineerd bent of net bent hersteld van corona. De regel geldt zeker tot de kerst. Veel Oostenrijkers halen hem daarom toch maar een prik. Ajax en de familie van Abdullah Noori zijn het eens over een schadevergoeding. Er was lang gedoe over. Ajax gaf al wel toe dat de dokters van de club tekortschoten Toen Noori vier jaar geleden op het veld een hartstilstand kreeg. Noori liep daarbij blijvende hersenschade op. Ajax gaat nu dus een schadevergoeding betalen. Hoeveel is niet bekendgemaakt. In Maastricht is een groot kunstwerk uit de container gered door de ex-burgemeester. Gert Leers had bij het leegmaken van een oud vervallen pand het gevoel dat een stapel met kleurige tegels geen afval was. Ja, Die werklui die waren bezig om dat allemaal in een kruiwagen en vervolgens buiten in een container weg te kruien en in een container te gooien. Ik zag ze voor het eerst in die container. Daar vond ik ze. En toen zei ik, waar heb je die vandaan? Ja, bl -bl -bl -daar. De ex-burgemeester wist er een stokje voor te steken. Maar goed ook, het kunstwerk is cultureel erfgoed van kunstenaar Charles Eyck. Die maakt het tableau van zo'n 9 vierkante meter voor in de kantine van het pand. De tegels zijn nu bijna allemaal gered en worden in elkaar gepuzzeld, zodat het publiek ze ook kan bekijken. De grote tegels, die, die liggen allemaal. Maar met de kleine stukjes zijn we nu aan het kleuren allemaal bij elkaar leggen. En ja, dan maar zoeken, zoeken. Dus het is puzzelig. Het is echt puzzelwerk. Ja. En dan nog het weer. 11 graden en af en toe wat regen. Morgen af en toe een buitje. Verder zonnig en een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N247 Amsterdam richting Hoorn bij Monnikendam dicht. Verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de verkeersinformatie. aan je auto. Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de veilig rijden autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering.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 Somebody's lacking a hero And they have not a clue When it's all gone on Oh, the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 You give me your love Your need is constant and steady When I'm with you I'm already everything I can become I cherish every moment. Wrapped in your arms, where wearing... Nou is shade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 Oh, <gasps> 6.9 Thanks to Dana.